De FNV volgt later vandaag. President Trump zou toch de FBI of de minister van Justitie inlichten... als een vreemde mogendheid hem belastende informatie over zijn politieke tegenstanders aanbiedt. Wel blijft hij erbij dat hij de documenten eerst zou bekijken. De Amerikaanse president komt daarmee deels terug van uitspraken die hij eerder deze week deed. Toen aarzelde hij nog of hij de FBI zou inlichten als hij informatie uit het buitenland kreeg aangeboden. Volgens Trump vielen zulke praktijken onder het gebruikelijke onderzoek naar politieke tegenstanders en zou hij de informatie zeker bekijken. Hij gaf aan dat hij misschien wel naar de FBI zou stappen als hij dacht dat er iets niet in de haak was.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 Achteraf bleek de zaak gebaseerd op achterhaalde informatie. Maar de kinderopvangtoeslag die de ouders kregen werd wel stopgezet. Het weer. Vannacht trekken stevige buien over het land. Lokaal valt veel water en er is vooral in de oostelijke helft van het land kans op onweer. Het is een graad of 14. In de ochtend trekt de neerslag via het Noorden weg en geleidelijk klaart het op. Smiddags is het 19 tot 22 graden en blijft het vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal.